Welkom bij de Savannah AC-podcast. Dit is aflevering 1. Hallo allemaal, van harte welkom bij deze eerste aflevering van de Savannah AC-podcast. Iets meer dan een week geleden is de site savannahce.nl geopend en met veel enthousiasme zijn we de site nu aan het uitbouwen tot een complete bron van informatie betreffende de Nederlandse versie van Disney's The Lion King Musical, die eind oktober opnieuw in première gaat. We vinden het ontzettend leuk om feedback te krijgen. Via onder andere het kopje reacties op de site kun je vertellen wat je leuk vindt aan Savan aan Zee. Of misschien vind je iets juist minder leuk aan de site of podcast. Ook dat horen we graag, want deze reacties helpen ons weer om de site en podcast te verbeteren. We kregen in ieder geval een leuke eerste reactie binnen van Robin Hansen. Robin schreef, mijn complimenten, super leuk om deze website bij te houden. Hoop dat we snel meer horen over de Lion King. Met vriendelijke groet, Robin Hansen. Nou, Robin, bedankt. Ik vind het erg leuk om zo'n positief bericht te krijgen. En zeker na zo kort pas in de lucht te zijn. We hopen ook van harte dat we meer reacties krijgen. En het liefst positief natuurlijk, want dat betekent dat we goed werk hebben verricht. Maar negatieve reacties kunnen we weer van leren. Dus deze zijn, hoe gek het misschien mag klinken, van harte welkom. Een onderdeel van onze site is de nieuwsrubriek. We zitten nu pas in april en ik moet eerlijk zeggen: er is nog niet heel veel nieuws. Maar afgelopen woensdag was er wel groots nieuws, want de eerste hoofdrolspelers zijn bekendgemaakt. De rol van Simba zal gespeeld worden door Najim Seferano en het personage Nala wordt vertolkt door Gaia Eikman. zelf ben ik erg positief over, want als is een keer niet gekozen voor de grote namen uit musicalland. Maar jong talent welke nog niet veel musicals per naam hebben staan. Voor Gaia Eijkman is het Lion King decor overigens al bekend terrein, want zij speelde de rol van Nala al eerder. Maar dan de jonge versie van Nala. Momenteel maakt Gaia Eijkman deel uit van het Bodyguard Ensemble. Zowel Gaia als Najim deden ook mee met talentenjachten. Najim zagen we in x Vector en Gaia zagen we in The Voice of Holland. En, grappig genoeg, ook in het Junior Song Festival in de jongere jaren. Ik ben in ieder geval erg benieuwd hoe Najim en Gaia hun rollen gaan neerzetten in The Lion King. Maar laten we even een stukje teruggaan in de tijd, 1994 om precies te zijn. Disney bracht in 1994 een nieuwe animatiefilm naar de bioscopen, namelijk The Lion King. En dit was echt een ongekend succes, want tot op de dag van vandaag is The Lion King nog steeds een van de meest opbrengende animatiefilms die Disney heeft uitgebracht. En dat is eigenlijk best wel gek als je bedenkt dat tijdens de productie van de Lion King... ...de topanimators van Disney aan een ander project werkten. Namelijk Pocahontas. Dus eigenlijk lijkt het erop dat men meer vertrouwen had in Pocahontas dan in de Lion King. Nou, begrijp je niet verkeerd, want ik vind Pocahontas absoluut een prachtige animatiefilm. Maar het is wel grappig te bedenken dat de Lion King, als tussen haakjes B-film... ...beter heeft gescoord dan Pocahontas. Het succes van The Lion King stopte sowieso niet bij de animatiefilm, want drie jaar later ging de Lion King in première als musical. Na een korte buurt in Minneapolis werd de musical een groot succes op Broadway, waar tot op de dag van vandaag nog steeds vertoond wordt. Het duurde echter nog wel tot 2004 voordat we in Nederland konden genieten van deze fantastische voorstelling, maar het is het wachten waard geweest. De komst van de Lion King Musical viel samen met het 100-jarig bestaan van het Circustheater. Het theater is in deze periode grondig verbouwd. En vervolgens werd er een broodweerwaardige versie van het The Lion King decor geplaatst. Inclusief alle spectaculaire bewegende elementen die uit het podium omhoog gelicht worden. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is even wennen wanneer je de musical voor het eerst ziet. Want de voorstelling is behoorlijk abstract uitgevoerd. Aan deze stijl ben je wel snel gewend en gauw na het horen van de eerste tonen... ...word je toch echt snel meegenomen in een muzikaal avontuur. Maar nu The Lion King terugkomt in het Circus Theater zijn er wel wat vraagtekens ontstaan over de invulling hiervan. Ten eerste, een vraag die mij erg bezighoudt, welk decor gaan we krijgen? In 2004 werd namelijk alles uit de kast getrokken en kregen een volwaardige versie van het decor. Maar, er is een alternatief, de tourversie. Deze tourversie is compacter en er mist ook de elementen die uit de vloer omhoog komen. En die verschillen lijken op het eerste gezicht weliswaar klein, maar dit is juist een musical waar de kleine details iets toevoegen. En dan ten tweede krijgen we in Nederland waarschijnlijk ook een ingekorte versie. Want op Broadway en andere versies van de musical hebben ze het nummer The Morning Report, oftewel Het Nieuws van de Dag, zoals het nummer in Nederlands heet, uitgeknipt. Nu heb ik persoonlijk niet veel met het nummer, maar ik kan me best voorstellen dat mensen het nummer gaan missen. Het is in ieder geval zeer waarschijnlijk dat het nummer ook in de Nederlandse versie weggelaten zal worden, aangezien dit een wereldwijde beslissing lijkt te zijn. Maar goed, over beide kwesties is weinig bekend. Dus we houden groot nieuws in de gaten. En mocht iets bekend zijn, uiteraard, dan lees je het op aan Zee. En heb je jezelf misschien eens gehoord? Uh, het kan gerucht zijn of wat voor nieuws dan ook. Laat het maar weten, we horen dit graag. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze eerste aflevering van de Savanne aan Zee podcast. En dat je nieuwsgierig bent geworden naar aflevering 2. Dus hopelijk, tot dan!